Michel Koenen met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Haiti heeft aan zeker 29 mensen het leven gekost, melden lokale autoriteiten. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog flink zal oplopen. Volgens premier Henri zijn sommige dorpen in het zuiden van het land verwoest... en worden de ziekenhuizen overspoeld met gewonden. De beving had een kracht van 7,2. Daarna waren er nog twee stevige naschokken. De premier heeft de noodtoestand uitgeroepen. En komende maandag trekt na verwachting ook nog een tropische storm over het getroffen gebied. De opmars van de Taliban in Afghanistan gaat door. Vandaag zou Mazar-i-Sharif zijn veroverd. De enige stad in het noorden waar het Afghaanse leger nog de baas was. De islamitische beweging nadert ook Kabul. Er wordt nu gestreden om een plaats op nog geen 50 kilometer van de Afghaanse hoofdstad. En vandaag heeft premier Rutte weer overleg gehad over de situatie in Afghanistan. Volgens hem wordt alles in werking gesteld... om de veiligheid van ambassade-medewerkers en tolken te waarborgen. Het dodental als gevolg van overstromingen en modderstromen... in het noorden van Turkije is opgelopen tot 51. Er zouden nog honderden mensen worden vermist. Een aantal provincies werd woensdag geteisterd door stortregens. Het water en de modderstromen vernielden huizen en bruggen... en maakten wegen onbegaanbaar. In de Eredivisie heeft PSV de eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. In Almelo werd Heracles met 2-0 verslagen door doelpunten van Bruma en Madueke. Eerder op de avond verloor AZ van RKC. In Waalwijk werd het 1-0 door een doelpunt van Kramer vlak voor rust. Fortuna Sittard FC Twente en Ajax NEC zijn nu bezig. In Amsterdam wordt gelijk gevierd dat het stadion daar precies 25 jaar bestaat. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Op de Wadden kan wat regen vallen. Morgen iets warmer dan vandaag met 22 tot 27 graden. Na het weekend wordt het dan wisselvalliger en koeler. Ze worden maandag nog maar een graad of 19. Met kans op regen en flink wat wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij knapend Rotterpolderplein. De rechterrijstrook is dicht, de verdraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. hebben nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalk's Main Stage.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 Nu aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Ja, de Nightwalk. He. Beter is in niet volgens mij, want de, he, de festivals zijn nog steeds een drama. Ik weet voor, dat gisteren om uh, 7 uur gisteravond, uh, ja, anderhalve meter, wordt losgelaten. Ha, we moeten nog eventjes wachten. Dus uh, festivalletjes. Uh, Yeah. Ja, ik heb er volgende week eentje. Ja, de opbouw en de afbouw. Nou, dat gaan we niet doen, hè. Maar uh, ja, het gaat niet door, hè. 750 man nog. Dus ja, uh, ik weet het niet, maar uh, hè? het wordt er niet beter op. In ieder geval, zaterdagavond, een wandeling over het strand door de duinen. En het centrum van Zandvoort. Wat is er beter? Muziek. Muziek is leven. En dat hebben we hier op de Nightwalking op CFM Zandvoort. Als opening worden we full intention met Sky's the Limit. Onderweg zometeen Black and Crown. Ook uh, Antoine en uh, Paul Sina uh, komen voorbij. Die hebben een leuk grappig plaatje gemaakt. Ik zeg niet fantastisch, maar ja, in het sportje hoor je dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Dus uh, ja, daar valt bootje wel tussen, denk ik. Maar is het nu tijd voor Alex Preston. Love You Better in de Extended Mix hier op CMW Zandvoort in de Nightwalk. Straks DJ Mousal. met zijn Global House vibes. En natuurlijk gaan we ook nog eens, uh, vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de club Italië met DJ Cavaschelli. Maar nu eerst Alex Preston. Gotta beat to make you move. It's right here on the Nightwalk main stage. Saturdays, night to midnight on your number one. C, C, C, C. -C. FM. FM. Niks zeg. Up, up, up, up, down. Up, down. Posera. Het is 30 graden vetten. Het zijn zoveel tijd met zomer heen. Ik moet wel naar ze vetten. We hoeven niet naar het zetten. Want we kunnen mijn boot gebruiken ik zal heel wat in mijn systeem. Ik moet mijn hoofd gebruiken. Voor als de blauw op komt duiken. Want ik heb geen vader. Wijs me wel een boel draaien. Hij zetten de gracht op. slotje. Ja, dit is de beste tijd. En ik zeg: hé, hé, hé. Ik heb een bootje in de haven. Als je dan bent, gaan we varen. Vrouw je vrienden, dan gaan we samen. Dus ik zeg: hé, hé, hé. Ik heb de zonnekinders in mijn koelbox. Cool en ik heb bloeddust in mijn voetbox. Cool wie dit ontvloed hey, goed hey, Eh, hey. Laten zien yeah. Shots zij delen alsof het mijn baan is Santrobee, maar de hier in de haven. We geven niets uit, maar we zijn wel varen. Je kan me op het water zien. Yeah. Heel stad om van staat aan ooit. De havenmeester om niks te weten. We leggen aan de stad. Maar, bewijs, maar aan boord. Ik geen vader wijs maar bij een mondrank. Wij zetten de gat op slot. Ja, dit is de beste tijd. En ik zeg, hey. I have a boat in the haven, If you are a band, go go on Tell your friends, then we're going together As I say, hey, hey, hey have in my And I have in my Super wie, wie, Van Block Crown, formatie die altijd leuke oude klassiekers ombouwt tot ja, in een nieuw jasje zet om het maar zo te zeggen. En daarvoor we Antoon en uh, Paal Sina met Ja, Ja, je moet er van houden. Ik vind eerlijk gezegd helemaal niks, maar ja... Ik mag niet alles draaien wat ik zelf leuk vind. Ik zit gewoon onder het bloed, hè. Ik heb weer uh, een muggenbult opengekrapt <laughs> op het armpje. <laughs> ja, ik zal je verder niet meer lastigvallen. Maar zien we hem zijn antwoord, de Nightwalk, zaterdagavond. Vanaf vandaag uh, zouden restricties opgeheven worden. Maar uh, we zitten er nog even in, hè. Ik hoorde dat in België gaan ze helemaal los dit weekend. Want daar is het vrijgegeven. De evenementjes ook met beperkingen, Want de grote feestjes hebben gezegd, fuck you, doen we niet. Eh, maar uh, de kleine feestjes in België gaan gewoon weer door. En uh, ja, in het buitenland. Uh, uh, sommige landen hebben gewoon nog festivals. Onze Nederlandse DJ's die kunnen in ieder geval weer een beetje geld verdienen in het buitenland. Maar in Nederland zit het er nog niet in, hè? In ieder geval de anderhalve meterregel gaat weg. Als alles mee zit, hè. Dan zal het maar uh, ja, afwachten. 20 september wordt die afgeschaft. En op 1 november uh, hopen ze overige maatregelen schaap te kunnen worden. En dan zouden de discotheken en nachtclubs weer open kunnen als ze niet al failliet zijn, hè. Dus uh, ja, het is allemaal een beetje drama, hè. Grand Prix, positief. Grand Prix Formule 1 in Zandvoort gaat wel gewoon door, Wel met bepaalde restricties, maar ja, eh, toch een beetje positief. Maar we hadden toch iets van, op 1 september moeten we helemaal losgaan... en gewoon weer al die even een beetje door laten gaan. Maar het zit er nog niet helemaal in, hè. En in het volgende onderwijs, onderwijzen, die mondkap, ja, die blijven nog even verplicht hebben. Ik antwoord, ik heb niet echt veel positief nieuws. Nou ja, alhoewel, straks heb ik misschien nog wel een beetje nieuws voor je. Maar dan moet je wel een vliegticket hebben. Die heb ik niet voor je, moet je zelf kopen. Daar ga ik straks meer over vertellen over een mega in het buitenland. Maar er is nog even lekkere muziek, onderweg zo met Nari. And that's the way, maar eerst die Makita. Get into the groove. Wordt hier op CFM Zandvoort in the Nightwalk.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 d 21 Remix, dat is natuurlijk een oud nummer van Liner Richie. Daar is hij wereldberoemd mee geworden. Ja, dat nummer hebben ze in een nieuw jasje gestoken. Stevige, lekkere bieter eronder en dan komt het helemaal goed. Grote hit voor dit jaar. Als natuurlijk de festivals weer gaan beginnen. Hè? Als het meest zit half september, 1 november. Nou ja, dan zijn alle grote evenementen. Maar nou ja, laat het kort zeggen. De zomer is gewoon niks. Hè? Het is gewoon kut. Het weer is ook niet echt fantastisch. Hè? Dagje mooi weer en dan weer een dagje bewolkt. Dan weer regent. En uh, bezoekers van het Amerikaanse festival. Coachella, die worden toegelaten. Als ze helemaal gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Dat maakt de organisatie AI present is afgelopen donderdag bekend. Deze vaccinatieplicht geldt ook voor andere locaties van de AEG... zoals Webster Hall, Brooklyn Steel in, uh, dat is in New York, eh, de Roxy L. Wright Theater in L.A. en het Firefly uh, Music Festival. We zijn tot de conclusie gekomen dat het aan ons is... om als marktleider een standpunt in te nemen over de vaccinatiestatus... We realiseren ons dat sommige mensen dit misschien als een drastische stap beschouwen. Maar het is de juiste, zegt operationeel directeur uh, Jay uh, Marciano. Het is, uh, ja, het is al drie keer geannuleerd vanwege de coronapandemie. En volgend jaar uh, staat het muziekfestival gepland van 15 tot 17 april. En van 22 tot 24 april. Onder andere Beyoncé, Madonna, Daft Punk en West hebben het verleden. Hebben daar opgetreden op het festival. En als je daar mag optreden, dan, ja, dan ben je toch wel uh, iets bijzonders. Ik weet niet of je er ook goed voor betaald Krijg Denk het wel, want uh, Coachella is toch wel een van de meest populaire feestjes in Amerika. en Misschien ook wel wereldwijd. Dus uh, als je naar nou een feestje wilt dan, uh, en je bent gevaccineerd, dan uh, moet je naar Amerika toe. En dan uh, kan je daar uh, genieten van het muziekfestival Coachella. Dus met artiesten, beroemde artiesten zoals uh, Madonna. Nou, Beyoncé is een beetje uitgegeten hier in Nederland dan. De hitjes die ze laatst tijd maakt zijn leuk, maar dan niet echt dat je zegt top 40, weet je. Zie je we hebben ze antwoord, de Nightwalk, dan luistert u nu na zaterdagavond. Stapavond, ja, de kroeg misschien, maar uh, het is niet echt uh, de clubs zijn nog steeds dicht. Misschien uh, hè, 1 uh, oktober of zo, weet het niet, maar ik ga het gaat allemaal nog zien. Want ja, het is allemaal maar afwachten hè, als het straks weer... Iedereen komt terug van vakantie en dan nemen ze allemaal weer corona mee, hè. Ja, je weet het niet, hè. We gaan door met muziek. Iris Elba, Inner City en Stephanie Christie. Christian met uh, No More Looking Back. Je hoort hem in de David Bang Remix.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 Het was uh, J.W. Harrison met Out My Mind. Ik stel het niks in de voor Angelo Ferreri, James uh, Darren en uh, Dan Mikes met House Feeling Item. Zie je hem antwoord? De Nightwalk. Het is tijd voor de Nightwalk 10. Ik heb alleen een probleem. De nummer 1 heb ik al gedraaid. Ik zat aan de oude lijst te kijken en uh, ja, de nummer 1 is al gedraaid. Welke dat was, ga ik je zo meteen vertellen. Deze week op 10, Paul Johnson met Hear The Music. Ja, Paul Johnson is vorige week overleden. 50-jarige leeftijd. De man zat al in een rolstoel omdat hij ooit is betrokken geweest bij een schietpartij. En uh, ja, Get down, down, get down, down, down, down, down, down. Ja, dat nummer, dat weet je. Dat mega hit van de man. En uh, ja, de laatste tijd komen er allemaal plaatjes uh, weer terug in de hitlijst. Uh, onder andere ook natuurlijk omdat hij overleden is. Hij is overleden trouwens aan corona. Een week voordat hij overleden was, een of twee weken geleden, had hij nog een, een filmpje uh, op social media gezet waar hij zijn uh, masker op zijn hoofd had, uh, want hij, hij kon niet meer zelf ademhalen. In ieder geval Paul Johnson op nummer 10 deze week met Hear the Music. Op 9 Peggy Gow met I Go. Op 8 Moreno Pazzilato met We Got You. Op 7 Evan McPigar met Tell Me Something Good. Op 6 Armand van Helden met Freedom You Bring Me. Op 5 Dennis Cruz met uh, Los Tomates. Geen tomaten, maar uh, tomaten. Uh, op 4 Paul Johnson met de uh, Kenny Groot in Get, get Down. En op 3 Google Extra maar één plaatje met uh, Morinita. Samen met Gambia Afrika. Op 2 deze week Junior Jack in de David Pang remix van Stupid Disco. Deze week op 1, nieuwe nummer 1, Inner City, Idris Elba in de David Pang remix van No More Looking Back. met natuurlijk Stephanie uh, Christian heb ik zojuist al voor je gedraaid, een paar plaatjes geleden. Dus uh, ja, sorry. <laughs> ik heb even niet opgelet, kan ook wel eens gebeuren. hè? Maar ik heb een andere muziek voor je, maar dacht je van Husky met uh, Don't You Leave Me. Hoor, Het hierop zie je van mijn antwoord in The Nightwalk. Go where? Dance, dance, dance. En de horen we Ronald Clark... Presents Urban Soul, Sex on my Mind, zo heet dat plaatje, in de Krasivica remix. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk, niet getreurd. Ik heb nog een paar plaatjes te gaan, dan is het tijd voor het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks om 11 uur vliegen we helemaal naar Italië, met het beste van de club uit Italië, met DJ Kavaskeli. We even muziek, onderweg zometeen uh, Sue het uh, Black Magic in de Tim Croft remix. Ja, iedereen zegt dat is een nieuwe plaat, nou kan je vertellen. Vorig jaar uh, december was hij al uitgebracht en nu is het een hit geworden. Dus pak een beetje zeven maanden later wordt het een grote hit. Volgens mij een beetje door uh, Tim Croft, maar in ieder geval, ik ga hem zo voor je draaien. Maar eerst die DJ Vegas met One Day en ik zeg tot zometeen, na de break!